11 uur, Gert Kluk met het NOS Journaal. Sven Kramer heeft op de Olympische Spelen in Zuid-Korea goud gewonnen op de 5000 meter. En daarmee levert hij een unieke prestatie. Het is de derde keer op rij dat hij de Olympische titel pakt op deze afstand. Kramer finisht in een tijd van 6.09.76. De Nederlandse Canadees zet Jan Bloemen voorover de zilver en de Noord-Peders brons. Een fotofinish moest daarover uitsluitsel geven. Bloemen was in het onderlinge duel twee duizendste van een seconde sneller dan de Noord.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 Op het Schiereiland is een tak van de terreurgroep IS actief. Islamitische extremisten plegen sinds 2013 geregeld aanslagen in Egypte. De afgelopen jaren werden honderden militairen en agenten gedood bij aanslagen. Het weer tamelijk bewolkt, maar vanuit het westen kan de zon af en toe doorbreken. In de loop van de middag neemt de kans op enkele soms winterse buien toe. Het wordt een graad of zes. De westen tot zuidwestenwind neemt geleidelijk in kracht af. Morgen vooral in de noordelijke helft van het land kans op buien. Soms ook zon. En dan wordt het vijf graden.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Het Paul van der Gaag en Jos Palm. Ja, Goedemorgen en welkom bij OVT. Een uur later dan u gewend bent met vandaag de kerstverse hoogleraar... Molukse migratie en cultuur Friede Stijlen... Dick van der Meulen komt vertellen over nieuwe feiten over de oude Maya-cultuur. We bespreken het boek De Zieners: Toekomstvisioenen uit een verloren Europa van historicus Guido van Hengel. En de columns vandaag van Alexander Munneman. Maar voordat alles nu eerst nieuws van eerder deze week. N Nogmaals, ik ben geen neurowetenschapper. Ik ben geen IQ-onderzoeker. Dus ik ga niet op eigen gezag zeggen dat iets wel of niet het geval is. Maar uh, er zijn allerlei onderzoeken waar op dit moment verschillende gemiddelde scores uit IQ-testen komen. En nou, veel uh, plezier ermee. Ja, Thierry Bardet begrijpt niets van de kritiek die hem afgelopen week een deel viel... toen hij weigerde afstand te nemen van de uitspraken van Theo Hiddema aan de Telegraaf... over het verband dat die zag tussen IQ en etnische afkomst van mensen. Dat is al lang bewezen, dat is wetenschap, zei Hiddema. En Baudet zei het hem dus na. Ja, en de eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat gisteren... nee, zaterdagavond, ja, in een uh, lijsttrekkersdebat in de Bali... Thierry Baudet schijnt te hebben erkend... er is geen verband tussen IQ en huidskleur. En dat leverde hem een he hè op van Jesse Klaver. Dus dat gebiedt de eerlijkheid om dat even te zeggen. Toch reden genoeg om stil te staan bij... überhaupt de gedachte dat er een verband zou zijn... en die IQ-testen en waar dat allemaal vandaan komt. En om ons daarover bij te praten... ...hebben wij aan tafel Jelte Wichert van de Universiteit van Tilburg... ...die daar alles van weet van de IQ-testen. Goedemorgen, Hidderman heeft dus gezegd... ...dat uh, een, de, de uitspraken van een Amsterdams Forum dit jaar... ...de een Pietje zegt dit en Klaasje zegt dat... ...dat een verschil tussen intelligentie tussen Surinamers en Nederlanders... ...in overeenstemming zou zijn met wetenschappelijk onderzoek. Uh, klopt dat, kan dat, waar bestaat dat soort onderzoek? Ja, dat onderzoek bestaat al honderd jaar. Nou, vertel. Intelligentie, uh, goedemorgen. Uh, laat ik beginnen met de uh, gegevens die je met een intelligentietest... of een IQ-test verzamelen kan. En Ja, er zijn wel verschillen gevonden in IQ. Maar er is een verschil tussen IQ en intelligentie. Want niet elke IQ-test functioneert altijd even goed. Uh, en het zou heel goed kunnen zijn dat hier en daar... mensen niet goed presteren op die test... en dus onder hun intelligentie scoren. Ja, maar, ja, ja. Is het, maar het onderzoek is, is, al, is al heel oud. Hè? Het gaat, uh, de eerste IQ-tests uh, zijn uh, ontwikkeld in het begin van de 20e eeuw uh, om een voorspelling te kunnen doen van uh, ja, uh, hoe goed de kansen zijn van kinderen in het onderwijs. IQ-tests voorspellen ook vrij goed hoe je het doet op school. Uh, en daar zijn ze oorspronkelijk voor bedoeld. Ja, maar even nog stilstaan bij de aanleiding dat IQ-testen uitwijzen dat één volk of één ras of één etniciteit slimmer is. Dan een ander, komen we dat vaker tegen? Nou, dat is dus. Dat is, uh, die stelling uh, is al oud. En, en uh, als je IQ-test afneemt, vind je verschillen tussen volkeren. Uh, maar je vindt ook heel veel andere verschillen op IQ. Mm -hmm. uh, zoals ik bijvoorbeeld uh, terugkijk in uh, onze Nederlandse geschiedenis, is het zo. dat uh, heel lang bij de dienstplicht een IQ-test is afgenomen bij alle recruten. Uh, bijna alle 18-jarige gezonde mannen. En de IQ-scores gingen over de jaren heen enorm omhoog. Uh, met ja, enkele tientallen punten per decennium. Uh, dus per generatie zit er zo'n sprong van 20 IQ-punten in. En dan is de vraag, ja, wat betekent dat dan? Zijn uh, de vorige generaties genetisch dommer dan die van nu? Nou, dat lijkt me sterk. En uh, Dat wijst dus sterk op uh, effecten van de omgeving... die je dus in dat debat uh, wel degelijk moet meenemen. Ja, ja, maar uh, wat je eigenlijk zegt, is dat uh, wat men al weet, wat men geleerd heeft, noem maar op, dat dat meeweegt bij het testen. En dat, dus, dat het dus eigenlijk geen uh, test van intelligentie is, maar ook meer een test is van wat mensen weten, wat ze meegekregen hebben. Nou, is dus dat... ze ja. ja. Nou ja, kijk, intelligentie, we, er is heel veel onderzoek naar gedaan, zoals ik al zei. Ja. Uh, we weten dat er uit tweelingonderzoek dat er uh, erfelijke verschillen een rol spelen, maar de verschillen in IQ. Maar we weten niet of dat ook geldt voor tussengroepsverschillen. Mm, ja. Ja. Maar goed, het, uh, het, het, het, het, is dus al, het wordt al heel lang gebruikt en het wordt ook al heel lang misbruikt. Wij noemen nu dan het voorbeeld uh, dat wat, wat vrij vaak gebeurd is in de geschiedenis... dat het door blanken wordt gebruikt om aan te tonen dat ze slimmer zijn dan uh, de, de zwarte mensen... Uh, dat is al veel vaker gebeurd. Hè? Dat is uh, heel veel gebeurd in de geschiedenis. Dat is eigenlijk begonnen bij de eerste grootschalige testen... die tijdens de Eerste Wereldoorlog door Amerikaanse psychologen... bij Amerikaanse recruten werd uitgevoerd. Uh, 1,7 miljoen uh, jonge mannen werden toen getest. En daar is heel veel over gezegd. Daar vond men hele grote verschillen tussen bijvoorbeeld zwart en witte Amerikanen. Uh, ook uh, vonden men verschillen tussen uh, groepen die uh, andere uh, origine hadden. Bijvoorbeeld binnen Europa... En dat heeft, uh, nou, daar is nogal wat kritiek op gekomen. Als je dat nu tegen de hedendaagse criteria bekijkt... dat onderzoek niet al te best. En daar is toen de tijd wel, in de jaren twintig bijvoorbeeld... Uh, immigratiebeleid op uh, geënt. Uh, dus daar zijn op een gegeven moment iets mee gaan uh, hoe, zeggen. Hoe ging dat dan? Nou, dus men kwam erachter dat uh, uh, immigranten uit het zuiden en oosten van Europa... gemiddeld lage IQ hadden. Wat overigens ook te maken met het feit dat zij veel recenter... Het land binnen waren gekomen dan recruten uit um, het noordwesten van Europa. He, het noordwesten van Europa, dus veel Engelsen bijvoorbeeld, waren de taal ook weten machtig. Dus dan scoor je een stuk hoger als je in Amerika een Engelstalige te test maakt. dan wanneer je bijvoorbeeld uit Italië komt. En men heeft in 1924 uh, toen uh, een, een wet aangenomen die uh, quota uh, neerzette op uh, hoeveel mensen uit het zuiden. ...oosten en uh, noordwesten van Europa kwamen. Dus dat heeft in die zin een heel raar effect gehad op het beleid... ...op immigratiebeleid uh, op dat moment. Een ja. ander voorbeeld is, is de apartheid uh, in, in Zuid-Afrika. Er is vanaf het begin van de 20e eeuw ook daar... Uh, ...door de blanke machthebbers, uh, onderzoekers... Uh, ...zijn IQ-testen, westerse IQ-tests afgenomen onder Afrikaanse mensen. En daar kwamen niet al de beste scores uit... En dat is ook niet zo heel gek als je een test afneemt... bij iemand die nog nooit een pen heeft gezien... omdat hij of zij nooit naar school geweest is. Ja, dan gaat zo'n IQ-test natuurlijk niet veel zeggen. Er kwamen wel lage scores uit. En dat heeft ook, waarschijnlijk ook wel een rol gespeeld... of was in ieder geval gebruikt door politici in Zuid-Afrika... om het apartheidsregime met betrekking tot onderwijs te neer te zetten. Ja, en waarschijnlijk niet alleen met betrekking tot onderwijs. Nee, dat zal heel goed verder gegaan zijn. Dat is, uh, er is wel wat literatuur over die uh, band Education Act... Uh, die toen echt dat apartheid uh, binnen onderwijs neerzetten. En ja, dat is een beetje een, een, uh, ja, een historisch debat. Wat dan de rol van die psycholoog is geweest. Er waren wel psychologen die al vroeg zeiden... je kunt met, uh, ja, bij ongeletterde niet zomaar een westerse IQ-test afnemen... en dat gaat niet werken. Terwijl anderen daar weer andere meningen over hadden. En dat debat in zekere zin voert nog steeds tot, tot, tot, tot vandaag eigenlijk. Maar worden IQ-tests nog steeds gebruikt, kennelijk? En ja. Dus kennelijk is die kritiek erop, dringt op een andere wijze niet door. Of wordt dat wel op een of andere manier verwerkt? Nou, het is niet een alles of niets discussie. Kijk, IQ-tests werken binnen de westenmaatschappij. Goed, ze voorspellen heel goed hoe kinderen het op school doen. Hoeveel onderwijs, hoe lang en hoe goed iemand het onderwijs uh, volgt. Uh, hoe, hoeveel geld men later verdient. Uh, maar ook zelfs, uh, IQ op 11 jaar leeftijd... voorspeld hoe oud je wordt. Dus het is niet dat dat niks zegt. Alleen, uh, daar is, zijn ook heel veel onbekenden in. He, het ik hoor dus, je iets dus... heel raars zeggen. IQ op 11-jarige leeftijd voorspeld ja. hoe oud je wordt. Ja, ja. Dat is een zijlijntje, maar ik ben... Uh, ja, nee, dat is, uh, dat is uh, door een, een Schotse psycholoog. Ooit, ooit alle Schotse kinderen zijn getest. Hij echt 36, weer vlak na de oorlog... En, en, die, en die Schotse psycholoog uh, Arjen heeft toen op een gegeven moment... in een kast die oude testdata gevonden. En is, is die mensen weer gaan benaderen. En dan bleek dat de mensen ja, die hij niet kon vinden... vaak waren overleden. En dat die op elf jaar geleefd hadden en daarna geen IQ hadden. Daarmee valt vooral te zeggen dat het nu dus niet niets meet. Het meet wel erg iets belangrijks. Alleen... Er is ook heel veel discussie in de psychologie en in de neurowetenschap, in ja. de biologie, in ja. de economie over wat dat dan betekent. Maar, maar het, met maar het, het, het meet dus op zijn best iets bij uh, de, de, de, de mensen uh, die behoren tot precies dezelfde groep als de mensen die die test hebben samengesteld. Ja, en als je dan en met dezelfde gaan. achtergronden nou ja, als je dus die verschillen gaat uh, internationaal nu op dit moment gaat bekijken. En ik, dat is vermoeden waar ik van denk dat uh, uh, voor, voor democratie hun argumenten baseren. Hè, dan kijk je naar wat gebeurt als je nu een Westerse IQ-test in Afrika afneemt. Hè. Dan zijn die scores laag, ja. ja en maar dat betekent je, niet zoveel. Maar een Afrikaanse IQ-test bestaat die? Die zijn wel ontwikkeld hoor, ja. ja. Ja. Want er is natuurlijk er is al heel lang enorm veel kritiek op. Met name in Amerika, waar ja. die dat, dat, dat zwart-blank uh, ve, veel meer speelt. Toch blijft het maar. Terwijl dingen als schedelmeten en zo, dat, dat, ja. daar zijn, dat hebben we vaarwel gezegd. Ja, terecht, want dat ja. is een hele ruwe, onzinnige maat. Um, maar het punt is dat nu dus vrij veel debat is over... wat betekenen die verschillen als het gaat om de meting? Is dat intelligentie, zijn er andere dingen? En dat is ook een heel belangrijk fenomeen. En dat is dat, ondanks dat wij veel... Tweelingonderzoek hebben gedaan, we nog steeds niet precies snappen hoe diegenen nou uiteindelijk resulteren tot IQ-verschillen op volwassen leeftijd. Ja, dat voert misschien iets te ver om dat ja. erbij te slepen, dat tweelingenonderzoek. Maar jij bent IQ-testdeskundige, IQ laat ik het zo even voor het gemak zeggen. Wat, wat moet er nou gebeuren om te voorkomen dat dit soort ellende steeds weer voor opnieuw terugkomt? Dat ze zeggen, kijk, zwarten zijn domme of die zijn domme, dat blijkt uit die test. Wat is de raad? Nou, de raad is sowieso een genuanceerd uh, oordeel over wat intelligentie wel en niet uh, doet... en hoe IQ-tests wel en niet functioneren. We weten dat niet altijd IQ-tests bij alle allochtonen eerlijk werken. Dus het is heel belangrijk dat daar gewoon goed onderzoek naar wordt gedaan. En dat is nog belangrijker dat men er niet dingen over individuen mee gaat zeggen. En dat is wat mij betreft waar hier en daar de Forum voor Democratie de plank missloegen... Het kan wel zo zijn dat, dat een groep, misschien nagescoord in een andere groep... maar als je de individu tegenover je wil hebben... mag je dat niet gebruiken, die groepsverschillen... om een oordeel over iemand te voeren. Ja, maar toch ook je niet generaliseren over een hele af... groep. Nee, precies. Af... Nee. Andersom ook niet. En dat, wat je dan doet, is een IQ-test afnemen... en hopen dat die eerlijk en zuiver meet. En dan, kunnen, en dan moet je ook nog even meenemen... dat de IQ-test natuurlijk lang niet het enige is... wat bepaalt hoe goed je het in de maatschappij doet. Ja, en je mag daar niks mee over rassen en dat, dat soort dingen Dat zou ik niet zeggen. doen, nee. Niet zo Goed. als jaren, in ieder geval. Je Wichters, bedankt voor je komst. Aangenaam. To me, the Maya have always been one of the most fascinating... of all ancient civilizations. And the story that's emerging right now... is set to rewrite the history books. Placing the Maya right up there with China and Egypt... Als one of the greatest ancient civilizations the world has ever seen. Ja, zo begint het verhaal. Verteld in een documentaire van National Geographic. Die vanavond om half negen op tv te zien, is getiteld Lost Treasures of the Maya Snake Kings. Uh, bij het maken van die documentaire is gebruik gemaakt van nieuwe lasertechnieken. En met die technieken werden in Guatemala hele nieuwe steden van de Maya's blootgelegd. Volgens de makers van de documentaire levert dat dus ook een hele nieuwe kijk op de geschiedenis op. En wij hebben Dick van der Meulen te gast. Hij schreef het boek Oude en Nieuwe Maya's en reisde daarvoor ook door het gebied waar ze ooit wonen. En trouwens nog, nog steeds ook wonen. Eh, goedemorgen Dick. Uh, jij hebt de film bekeken, ik ook. Uh, uh, nou, we hoorden het al, uh, ronkend, zoals Amerikanen dat vaak doen. Ja, maar wel, ik vind het wel knap, Gro hoor, hoe ze dat doen. Ja. Het, is, het is ontzettend uh, pakkend. Uh, uh, alleen ja, ook met die, die lage stemmen, die, die frozen fry waarmee dat gaat... Dat, dat is, het is uh, heel knap gedaan. Maar ja, ja, maar uh, als je dat ziet, en uh, zoals, ik, ik weet er niet heel veel vanaf... dan denk je, dit is echt wereldschokkend allemaal. Hier zijn echt hele nieuwe steden boven water gekomen. Is het echt zo groot nieuws? Volgens mij is het wel groot nieuws. Ja, het, uh, er wordt gezegd dat het is de belangrijkste ontdekking... Uh, op het gebied van Maya-studie uh, van de afgelopen... 100 jaar, Dat wordt ook in die documentaire gezegd. Dat geloof ik niet eerlijk gezegd. Veel belangrijker lijkt mij toch de ontcijfering van het Maya-schrift... dat de afgelopen tientallen jaren heeft plaatsgevonden. Waardoor we echt serieus heel veel meer weten van die cultuur. Maar het is wel, wel spectaculair. Ja. Het is, uh, ze zijn er dus met zo'n laser... Uh, uh, vliegen ze over de dichte jungle heen. En ze slagen dan in om de jungle... Uh, uh, af te pellen van de grond die eronder is. Dat gebeurt in, in werkelijkheid natuurlijk ook op een vreselijke manier. Hè, door die houtkap, dat is het probleem daar. Maar mm -hmm. dit is zonder uh, de zaak om te hakken. Kunnen ze laten kijken... Wat Kunnen ze onder ons... de grond kijken? Ja, nou, ja onder, de, onder de bomen kijken. Ja. Ja. Maar, maar vat even samen wat dan de spectaculaire ontdekkingen zijn. Wat is er precies wat we nu weten, wat we eerst niet wisten? Nou, er zijn uh, meer Maya's, er zijn meer... Noem eens op. Ja, kijk, er, er zijn, dat wordt in die documentaire gezegd... en dat geloof ik wel, er zijn 60.000 onbekende structuren gevonden. Dat kunnen tempels zijn, dat kunnen ook basis zijn... waar huizen op hebben gestaan. Dat maar 60.000 op eigenlijk een betrekkelijk klein gebied. Ze hebben lang niet het complete Maya-gebied onderzocht. Het is maar een klein deel ervan in uh, Guatemala. En uh, ja, da daar hebben ze dus inderdaad... Uh, dat is wel, wel veel meer dan ooit gedacht werd. Tegelijkertijd moet ik ook wel weer zeggen... als je oude literatuur hierop naslaat... ik, ik ben zelf daar vooral mee bezig geweest uh, destijds... Dan zijn de getallen die nu worden genoemd ook wel eerder gevallen. Hè? Er, er zijn oudere boeken waar ook in staat dat Tikal, Tikal is een, een enorm mooie stad in die jungle. Gebied waar heel veel, een stad waar heel veel toeristen ook op afkomen, en terecht heel, heel fascinerend. Um, daarvan is al wel vaker gezegd dat het een. Stad is waar misschien wel een miljoen mensen hebben gewoond ooit. Hè. En dat werd de afgelopen jaren steeds meer teruggeschroefd. Maar nu lijkt toch die, die, oude, die, die oude visie lijkt al mm -hmm. weer te kloppen. Ja. Maar hoe dan ook als het zo is, ja, dan hebben daar inderdaad veel meer mensen gewoond dan men op dit moment denkt. Dat, dat heeft grote consequenties. Want dat betekent dat de landbouwtechniek waarvan al wel vermoed werd dat hij daar erg goed was met irrigatie en noem maar op, dat dat allemaal nog veel beter georganiseerd was dan uh, op dit moment uh, gedacht wordt. En dat is op zichzelf wel, uh, dat is wel bijzonder. Wat ja. een ja. Als ik die film dan zie, een enorm groot stedelijk gebied moet dat geweest zijn. Ja, en dat is ook wel weer aardig. Terwijl het regenwoud is nu. Het is een regenwoud. En, en je dat... denkt regenwoud, dat ligt er forever. Precies, en, en dat, dat is in zekere zin... met wil je, Er is heel veel reden om zeer somber te zijn... over de manier waarop in, in landen waar nog regenwoud is... met regenwoud tot omgesprongen. Maar er zit een hoopgevende kant aan. Die, dat Maaiergebied was, was dicht bevolkt. Dat wisten we ook al langer, mm -hmm. maar nog dichter bevolkt dan wel vermoeden. En uh, dat was een goede duizend jaar geleden. Toen was er waarschijnlijk zeer weinig regenwoud. Er was helemaal geen ruimte voor. Daar is... Uh, die, die steden zijn verlaten. Zo rond, rond 800 uh, na Christus. En uh, toen is dat regenwoud aangekomen. gekomen. En ja... Ik heb er rondgelopen. Het is echt wel fascinerend hoor. Als je nu door de jungle daar loopt... dan zie je inderdaad overal heuveltjes en dingetjes... tussen de dichte begroeiing. Waarvan ik ook dacht van, nou ja, dat zou wat kunnen zijn... maar dat zal wel niks zijn. Maar nu krijg je dat zeker indruk dat het is wel wat geweest. Uh, maar ja, dat regenwoud dus is dus teruggekeerd. En dat is misschien, he, als, als wij erin slagen om onszelf uit te roeien... en we doen ons best... dan uh, hebben we een kans dat dat regenwoud erover... Een paar honderd jaar gewoon weer staat alsof het er altijd geweest is. Nou, ja. dat, is, dat is toch een mooie gedachte. Dat is troostend. Maar <laughs> ja. ik, ik hoor je ook iets zeggen. Die, ik hoor je zeggen. Die steden zijn verlaten rond 800 na Christus. Ja. Mind you, we hebben het over miljoenen. op eh, zijn minst één miljoen stad. Ja. En ineens lopen ze allemaal weg. Ja. waar naartoe dan? L lopen Hoe dat, dat, dat is niet helemaal uh, duidelijk. Kijk, wat, wat, uh, wat uh, uh, wel duidelijk is. ze zijn gestopt met het bouwen van enorme tempels. en, en dat soort dingen. Dat, dat is gestopt. Um, of alle mensen daar toen ook meteen wegliepen, dat is uh, zeer de vraag. Dat is ook niet zo waarschijnlijk. Er zullen zeker wel mm -hmm. mensen zijn achtergebleven. We weten er eigenlijk doorweg niks van. Zelfs deze ontdekking brengt ons op dat punt niet zo veel dichterbij. Omdat het vervelende is van uh, veel culturen. Zoals ook voor Maya's. Ze woonden in houten huizen met wat lemen. dat is allemaal weg. Dat is vergaan. Dus dat, dat vind je niet terug. Dat vind je ook met die nieuwe lasertechniek niet terug. Dus ja, hoe dicht bevolkt het na die tijd was, weten we niet meer. Maar nou, ze liepen wel weg. Om, zeg maar, maar het nog, grote ja, raadsel, maar, oh. hoe zijn ze verdwenen? Benen. Ja. Nou, nee, ik wou eigenlijk nog even. Want, want, want schets, schets die Maya-beschaving nog even. Hij wordt, uh, hoe hoog ontwikkeld was die? Want hij werd in, in die documentaire gelijkgesteld met uh, de, de Griekse, de Chinese beschaving. Ja, dat is natuurlijk altijd ontzettend willekeurig. Ja, ja. Uh, ze wa uh, wat weten we ervan? Ze konden vreselijk mooie dingen doen, namelijk uh, prachtige tempels bouwen en paleizen bouwen. En ze hadden een schrift dat echt moeite waard was. Dus een hiërogliefenschrift. schrift. Dat, dat ja, wordt gezien als hoogwaardig. Je kon er alles meeschrijven wat je maar wilde. Dus alle grammaticale dingetjes konden erin worden uh, gestopt. Dus dat zat. Allemaal heel goed. En daarin waren, weken ze ook af van de andere culturen in de Amerika's. Dat schreef. Dat, dat maakt zich heel bijzonder. Tegelijkertijd, ze, hadden geen, nou ja, ze gebruikten geen wiel natuurlijk. Ze kenden alleen al speelgoed. Ze hadden geen uh, veeteelt, Ze hadden geen lastdieren. Dat heeft ze uiteindelijk ook genekt. Want ze kenden dus ook niet de, de epidemieën die daarmee in verband hingen. En die de Spanjaarden wel hadden. Maar goed, dat is natuurlijk wel een, een enorm complex. Ze hadden vrijwel geen metaalbewerking... Uh, uh, dus ze moesten alles met steen doen, steen en hout... En daarmee kwamen ze toch buitengewoon ver. Ik bedoel, die dingen die staan er nog steeds. Hè? Maar die, maar, maar die ja. grote steden, dat moet toch een wat ingewikkelde organisatie geweest zijn. Ook wat inderdaad, wat, wat, wat, wat irrigatie aangaat, wat voedselvoorziening aangaat, al die dingen. En, en ook bestuurs, ja. Ja. ze hadden dus ook, ook goede wegennetten. Ze, wat ook bij die, uh, bij die beelden nu zichtbaar is geworden... Dat, dat er veel meer fortificaties waren dan we tot nu toe dachten. Kortom, ze konden heel veel. Ze hadden ook een min of meer complex bestuurssysteem... Dat eigenlijk nog niet eens helemaal door de grond is. We dachten altijd als stadstaten. Maar er lijkt toch ook wel een soort centraal bestuur te zijn geweest. Dat is een weer een ontdekking van de laatste paar jaar. Het is een ja, complexe maatschappij zoals al. Dit soort uh, ja. maatschappijen de, de, Was dat centrale bestuur dat van? Want die titel heeft het over Snake Kings. Ja, dat uh, is iets van de... de... Zo, een soort koningen over het hele Rijk? Ja, dat weten ze niet zo heel goed. Er was een enorme stad ver ten noorden van het Maya-gebied... dus in de buurt van Mexico-stad, Teotihuacan, geheten. En de afgelopen 10, 20 jaar is duidelijk geworden... dat de invloed van die stad uh, zich helemaal uitstrekte... tot het Maya-gebied groot was. Vermoedelijk heeft dat ook wat, wat koningen opgeleverd. Maar hoe dat allemaal precies heeft geïnterfereerd, dat moet allemaal nog worden uitgezocht. Dat is ook wel weer leuk. Kijk, ik zit er nu op mijn manier op dit... Uh, nu over te praten en theoretiseren over tien jaar of vijftien jaar... Uh, vermoed ik ja. dat er weer behoorlijk wat inzichten ja. bij zijn gekomen. Het, het, het blijft een puzzel, ja. maar het, het, het, het puzzelstuk... hoe die hele puzzel uiteindelijk in elkaar gedonderd is... Dat raadsel is nog steeds niet opgelost. Uh, nou, het, uh, Waar zijn ze aan ten onder gegaan? Of weten we dat misschien het, wel? Het, het is niet zo. Ze zijn niet echt ten onder gegaan. Wat je bij de Maya's ziet, en dat zie je ook al bij andere volkeren, de Maya's heel sterk, is cycli. Er zijn meerdere perioden van bloei en meerdere perioden van ineenstorting geweest. Mm -hmm. En er is een vrij grote geweest, zo rond het jaar 800, die tegenwoordig in verband wordt gebracht met een <kwijnt> periode van langdurige droogte in die tijd, waardoor de landbouw niet meer voldoende functioneerde. En dat uh, droogte, dat werd uh, de heersers uh, direct aangevreven. Want de koningen werden geacht om voor regen te zorgen. Op het moment dat er geen regen komt, falen de koningen en krijg je opstanden. En daarmee is waarschijnlijk dat hele, dat systeem, dat tempelbouwsysteem... Dat, dat, dat is in elkaar gezakt. Maar nogmaals, een complete ontvolking is er vermoedelijk niet geweest. En op andere plekken in het Maya-gebied is, is die cultuur ook gewoon... van tempelbouwen gewoon doorgegaan. Maar het is altijd wel toch wel belangrijk om erbij te zeggen... dat er dus, uh, je zei het al bij de, bij de inleiding... er zijn nog steeds ontzettend veel Maya's uh, op dat, in datzelfde gebied... die leven daar... Die leven daar op de manier, zoals ze daar waarschijnlijk 1500 jaar geleden ook leefden. Hè? En ja, dat is ook een vorm van beschaving. Ik heb met die mensen gepraat, die, die kunnen wel degelijk heel veel. Wat ik wel fascinerend vind, ik sprak met Maya's, die spreken vier Maya-talen die verschillen van. Elkaar, zoals bij ons, het Engels en Duits uh, en, en Deens van elkaar verschillen. Daarbij uh, spraken ze ook nog uh, uh, Spaans. Maar spreek jij ook Mariettaal? Ik spreek geen Mariettaal, ik spreek wel Spaans. Dat okay. in ieder voldoende om het te kunnen redden. En, uh, maar ze spraken daarbij dus ook nog Spaans. Uh, dus uh, totaal verschil te maar ze konden niet lezen. Nou ja, dat is toch ook wel weer uh, buitengewoon interessant. Die mensen zijn gewoon vreselijk moeite waard. Dat waren ze toen, maar dat zijn ze nog steeds. Mm -hmm. Ja, want uh, wat, is nou, wat is nou het echte moment van de ondergang van die, die beschaving geweest? Is dat nou dat jaar 800-900? Of is dat nadat uh, in het uh, kielzocht van Columbus uh, de Spanjaarden daar waren? Ja, was, uh, natuurlijk. Kort in nee, dat is echt dat, dat het einde geweest van, van de, ja. de, de, de religieuze culturen, de bestuurscultuur die je toen had. De Spanjaarden kwamen en toen is het natuurlijk in, in heel korte tijd uh, allemaal ten onder gegaan. Dat had uh, uh, natuurlijk buitengewoon veel te maken met de epidemieën die de Spanjaarden mee. De Maya's en ook de andere Indianen hadden geen uh, epidemieën om mee terug te slaan. half misschien syfilis. Maar dat, is, dat werkte langzaam. Dus uh, uh, uh, ja, dat, dat is uiteindelijk het, het echte punt geweest. Ja. Maar nogmaals, ze zijn er nog steeds hoor. En, en zeker in die gebieden zijn we gewoon de meerderheid van de bevolking. Ja, maar het cultureel erfgoed is door de Spanjaarden ook uh, goed met de grond gelijk gemaakt. ja. Maar, maar het is dingen. wel leuk om te zien ja. dat in de katholieke kerken... nog altijd wel soort tempeldiensten worden gehouden. Er wordt nog steeds een beetje geofferd, hè? Maria en dat soort uh, goden, dat zal Jos vooral aanspreken... die bestaan nog steeds, maar hebben, uh, of die, die, die, die zijn er natuurlijk ook... maar die hebben tegelijkertijd de rol van de oude regengotten... zo bij zich uh, erop genomen. Dus kortom, je hebt een soort gekke mengkotstuur. Ja, ja, zeker. Goed, en uh, nog even tot slot de documentaire van vanavond. Raad je het onze luisteraars aan? Ja, natuurlijk. Nee, maar National Geographic is altijd mooi, altijd leuk. Het is alleen, ja, het, het is, nou ja, wat jij al zei, het is ronkend. Uh, het, is, het is een beetje over de top, maar ik, ik vind het altijd wel enorm mooi... Naar te goed, vanavond ja. half negen op National wat, wat, wat Geographic. Ook zo leuk is aan de National Geographic... alle oorlogsprogramma's is altijd net alsof de oorlog nog niet voorbij is. Hè. Het is nog niet duidelijk eens wie de wint. Nee, ik ken iemand die, die noemt... net uh, <laughs> National Geographic ook altijd dat Hitler zindert Dus ja. dat, uh. <laughs> Goed, Dick, hartstikke bedankt voor je komst. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is er jullie een donker olympic. Olympisch nieuws met Geo Olympics. Sven Kramer heeft geschiedenis geschreven op de 5 kilometer. Nog nooit wist een schaatser op de Olympische Spelen drie keer op een rij dezelfde afstand te winnen. Kramer slaagde daarin Gangneung wel in. En met een nieuw Olympisch record was hij heer en meester. Hij kraste de in de in vlakke rondje, denk ik. ze dus begonnen allemaal heel hard. En dan heb je het voordeel dat je in een van de laatste rits zit. Ik weet gewoon, uh, 9-3 gemiddeld is genoeg. Want toen ik het begin zag, dacht ik even van, oeh, hij geeft hier iets toe.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 Maar ik denk, dit was niet mijn beste race. Het was niet een race waarin ik die, die flow kon vinden. En um, ja, ik had geluk dat ik dan aan het eind nog echt een goede tegenstander had. Um, waar ik nog een mooi gevecht mee kon voeren. De andere Nederlanders speelden een bijrol. Jan Blokhuizen eindigde als zevende. En Bob de Vries kwam niet verder dan de vijftiende plek. En de tweede dag van de Olympische Winterspelen... werd vooral gedomineerd door de harde wind. En daardoor werd het alpine, bij het alpine skiën de afdaling voor de mannen afgelast. En ging bij het snowboarden de slopestyle voor vrouwen niet door. Bij de mannen werd het onderdeel. Wel afgewerkt en gewonnen door de Amerikaan Redmond Gerard. Noorwegen was heer en meester bij het langlaufen. Op de skiathlon zorgden de mannen voor een clean sweep met Simon Hekstad Kruger als winnaar op de hoogste treden van het podium. En in het medailleklassement gaat Nederland aan de leiding met twee keer goud, twee keer zilver en eenmaal brons. De column van Alexander Munninghoff. De jonge man die onlangs een aantal megabedrijven, waaronder banken en overheidsinstellingen, digitaal had platgelegd met zijn DDoS-aanval, schijnt te hebben verklaard dat hij het wel geestig vond wat hij allemaal had aangericht. Vooral het onmiddellijk opdoemende idee dat de Russen hierachter zaten, schijnt de jongeling veel plezier bezorgd te hebben. Natuurlijk moeten de getroffen bedrijven nu alles op alles zetten... om dit gewetenloze genie binnen te halen. En daarbij mag geld geen rol spelen. Dit soort inhumane breinen is in de fase van overgang van de wereld... van de derde dimensie naar de virtuele wereld van de vierde dimensie... een proces waar we al enige tijd met z'n allen in mee transformeren zonder dat we het merken of er gericht aandacht aan besteden. Zijn gewicht in goud waard. Of misschien moet ik zeggen in bitcoins. Want dat is ook nog allerminst uitgewoed. Ik probeer me in de geest van die jongen te verplaatsen. Hij heeft een paar technische trucs achter de hand... waarmee hij, zo weet hij, grote netwerken kan platgooien. Voor iemand van mijn generatie is dat sowieso al iets ondenkbaars. De mogelijkheid hadden we niet in ons tijdperk... van morsige stencilmachines en ratelende teleksen. Maar deze jongen, een van de behendigste... in het zich continu vernieuwende en verjongende imperium van de cybernetica... heeft die mogelijkheid wel degelijk in het vizier wat brengt hem ertoe die noodlottige knop dan ook daadwerkelijk te beroeren? Ik denk dat het te maken heeft met het steeds meer terugvallen... van de nieuwe mensen in een soort nieuwgeschapen vacuüm. Een gedachteloze overgave aan nieuwe faciliteiten... die hem meesleuren naar een technisch niveau... dat hij nog niet mentaal kan verwerken, maar dat hij wel kan toepassen. Ik maak even excuus voor mijn weinig genderneutrale taalgebruik... maar ik ga ervan uit dat onze luisteraars hier wel raad mee weten. Kort gezegd... Die jongen kon voor God spelen en omdat hij niet wist wat dat betekent, deed hij het ook. De link met de Russen is ondertussen door de dader zelf gelegd. Inderdaad, de Kremlin-hackers hadden dit ook gemakkelijk voor elkaar kunnen brengen. Ik weet uit eigen ervaring eind vorige eeuw hoe absurd, geniaal en gedreven de Russen kunnen zijn als ze theoretisch iets voor elkaar moeten krijgen. Een nieuw apparaat maken dat beantwoordt aan de eisen van de westerse samenleving was te veel gevraagd. Koop Sovjetcomputers, de grootste ter wereld, was een van hun eigen grappen uit die tijd. Maar erover nadenken en praten konden en kunnen ze als de beste. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw, toen ik nog in Moskou op zoek was naar een faxapparaat... dat mij van de ellende van de telexrollen moest verlossen, kende ik al jonge Russen... die met ingehouden adem en een verre blik mij een kijkje gaven in computerprogramma's... die ze zelf ontworpen hadden en die alles zouden gaan veranderen. En je kunt veel van de Russische overheid zeggen, maar dit had het Kremlin meteen goed in de gaten. Heel wat van die wegbereiders zijn in het begin van de jaren negentig, toen het hele zaakje implodeerde, geëmigreerd omdat ze de aanhoudende druk van de KGB, die wilde dat men voor ze ging werken in het kader van het landsbelang, niet meer konden verdragen. Die computerpioniers van toen, zowel in Rusland als in ons Westen, stonden natuurlijk dichter bij de bron van de cybernetica die ons in een adembenemend tempo als een niet te stuiten tsunami zou gaan verzwelgen. In het begin, zo rond de jaren 50, had men nog een paar reddingsboeien, waaronder overzicht over de ontwikkelingen die niet verder leken te gaan dan het toepassen van extreem goede rekenmachines op allerlei vormen van administratief beheer. En, zo dacht men, als het uit de hand dreigt te lopen... trekken we gewoon de stekker uit het stopcontact. Die nooduitgang is inmiddels hermetisch afgesloten... op straffen van een chaotische wereldapocalyps. Die constatering alleen al toont aan... dat we niet met de ontwikkelingen zijn meegegroeid. En het verhaal van die Nederlandse jongen... laat zien dat we ook al niet meer in staat zijn... in ons eigen mensenkamp orde op zaken te stellen. Het doosje Lucifers kon hij gemakkelijk openen. Maar toen het vlammetje brandde... Kijk hij ernaar met de gedachteloze concentratie van een peuter... die niet weet hoe het verder moet. Kan dit nog te goedig gekeerd worden? Ik denk van niet. De berusting van 2000 jaar geleden is ons deel. Vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, fijn einde ook op zondagochtend, uh, Alexander. Ja, ja. Uh, dat, dat, op een andere manier past dat enorm. OVT, <kijkt> een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, Nederland kent sinds kort een hoogleraar gespecialiseerd in de Molukse geschiedenis. Namelijk een leerstoel Molukse Migratie en Cultuur aan de VU in Amsterdam. Friedens Stijlen werd vorig jaar al benoemd en hield afgelopen vrijdag zijn oratie. En nu zit hij hier aan tafel. Goedemorgen, Friedens. Goedemorgen. Uh, ja, niet, niet, niet bij geschiedenis, maar bij sociale wetenschappen. Uh, ja. Is dat uh, omdat jij uh, ook stelt dat uh, met de, de Molukse geschiedenis... ook uh, de uh, geschiedenis van het Nederlandse minderhedenbeleid begint? Uh, dat, is, uh, dat is gedeeltelijk, uh, klopt dat. Uh, maar de reden dat het bij sociale wetenschappen is... heeft ook alles mee te maken dat uh, de leeropdracht ook gaat over... Moeilijk is nu, identiteit. Uh, en het past dus heel goed in, uh, bij, bij antropologie. Ah, oké. Okay. Maar je oratie was toch wel een heel historisch verhaal, vond ik. Uh, ja, volgens mij kan je de huidige situatie en ook de toekomst van Molukkers... niet begrijpen als je die geschiedenis niet meeneemt. En, en dat maar... is een, een belangrijk deel van de opdracht is te kijken naar die positie... ook van die Molukse, Molukse militairen. Wat natuurlijk de kern van de komst van Molukkers naar Nederland is. Ja, la, la, laten we die geschiedenis, het begin van die geschiedenis nog even in ons geheugen... Uh, terugbrengen met een kort fragmentje uit het polygoon... van de aankomst van die eerste Molukkers in 1951.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 Hier alleen maar vlak, laag land, onder laag hangende grauwe regenwolken. Allen hopen ze dat het verblijf dat ze overigens vrijwillig aanvaard hebben... slechts tijdelijk zal zijn... en dat ze eens weer zullen kunnen terugkeren naar hun eigen vaderland. Ja. ja. En als je de beelden erbij ziet, het, is allemaal, het was al een treurig gezicht. En dat rotweer, in die vrouwen in die sarong. lijkt een beetje een National Geographic... Ja, National <nogelijks> ja, ja, Geographic ja. uit de jaren vijftig. Uh, ja, het, het algemene beeld is het. Ze, ze, ze, ze, ze kwamen hier, uh, ze zouden uh, tijdelijk. tijdelijk komen. Uh, ze hadden, voor, ze hadden voor, voor, voor Nederland hun best gedaan, gevochten. Die militairen met hun gezinnen. Het eerste wat hier gebeurde was geloof ik, dat ze ontslagen Omslagen werden. Woorden, precies. En daarmee uh, uh, eigenlijk, uh, dat is denk ik het grootste pijnpunt geweest op dat moment. Uh, omdat daarmee uh, het idee <kulturaft> ook was dat de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheid dus niet meer nam voor, uh, voor die moeilijkers uh, en men dus ook zonder enige status vervolgens in, uh, in die woonorde terechtkwam ja maar het waren allemaal voor, voor, veel voormalig concentratiekampen Er uh, waren nou ja, ja de Schattenberg, Schattenberg ja. wel en, ja. en Vlucht toch ook of niet Vlucht ook en er zijn maar er zijn ja. ook uh, er waren ook oh. kazernes kloosters het was een brede uh, scala ja maar goed, aan de ene kant is de, hij staat er direct een soort rancune ja. en boosheid... omdat ze direct ontslagen worden. Aan de andere kant was er ook, dat hoorden we in het fragment al... dat idee van we komen maar voor even. Ja, dat was een, aan beide kanten leefde ja. dat. Uh, ik heb, Molukers, die waren, ze zijn naar Nederland gehaald... omdat ze eigenlijk hadden zij het recht hadden om teruggebracht te worden naar de Molokken ja, toe. Ze zagen zichzelf is... dus niet als migranten. Nee, ze zagen ze niet als migranten. Ze, ze zagen ze zelf als balling. Want zij wilden terug naar een Republiek in Zuid-Molukken... die uitgeroepen mm -hmm. was. En dat was ook de reden waarom ze niet gedemobiliseerd konden worden... in Indonesië. En waarom ze dus tijdelijk naar Nederland zouden komen. En het idee was, oorspronkelijk zes maanden... Uh, dat was het idee wat zowel bij Molukse leiders... als bij uh, de Nederlandse overheid lag. Zat, uh, het gekke is dat eigenlijk... in ieder geval aan de Nederlandse kant... aan de overheidskant ook niet ergens meer de vraag is opgekomen... van hoe gaan we nou zorgen dat ze wel teruggaan. En dat had... Denk ik vooral als te maken met het feit dat de relatie met Indonesië vrij snel onder druk kwam te staan. Ja, want die overheid dacht in het begin ook eventjes dat ze snel terug zouden gaan. Ja. Wanneer ging de overheid, uh, had de overheid door dat gaat niet gebeuren... en gingen ze de moeilijkers als migranten behandelen? Het is een heel, het is een heel langzaam proces geweest. Er is een, in de jaren zestig heeft men bedacht... Uh, de, de situatie zoals het nu is, is onhoudbaar in die, in die kampen. Daar zijn de wijken zijn ontstaan. Dichter bij werkgelegenheid, betere huisvesting. Maar toen zou men het toch ook wel doorgaan dat, dat na, terug eh, naar Ambon gaat helemaal niet gebeuren. Het was nog steeds het idee van een soort tijdelijkheid. En dat bij ook bij de, de overheid? Ook bij de overheid ja. was ze op dat moment niet van overtuigd... dat ze zouden blijven. Maar uh, nog steeds het idee van dat ze terug zouden gaan. Er is wel in het uh, begin van de jaren zeventig van Er moet iets gebeuren in, aan de relatie tussen Nederlanders en, uh, of tussen en de Nederlandse samenleving. En dat had te maken met de eerste acties die plaatsvonden. Dat was nog voor de terreinkaping, had de actie Wassenaar. Van de residentie van de Ambassadeur, van de Indonesische Ambassadeur. Ja, ja, en en dat, met dat befaamde beelden van lunch die in de handen stapt. Het, ja, door het ja, ja. Ja. En dat was ja. eigenlijk het moment. Wacht even, de, de, het klopt dus eigenlijk allemaal niet. Nou, vanaf dat moment begint er een proces wat langsop gaat in de richting van, ja, zeg maar dat het idee ontstaat van men blijft langer, maar we moeten daarin gaan investeren. Bij Molukkens komt dat idee, ja, dat, gaat, dat groeit in, in de jaren tachtig eigenlijk uh, pas echt. En, je zou dus, en dat men dus ook gaat investeren in de toekomst in Nederland. Dus je zou kunnen zeggen dat dat integratieproces... eigenlijk pas vanaf dat moment plaatsvindt. Het grappige is, je hebt net dat, dat polygoongeluid gehoord... over er uh, was dan de tweede boot die aankwam. Mm -hmm. Voor Molukkens was heel lang, die aankomsttijd uh, was helemaal niet belangrijk. Maar dat hoe was kan het moment nou, wanneer gaan we weg. Hoe kan nou een, een, een situatie die je nu schetst... van een groep Molukkens die naar Nederland komt... die in de droom leven dat ze ooit en snel weer teruggaan... Een Nederlandse overheid die kennelijk met heel veel boter op het hoofd... die droom voortdurend bevestigt, allebei ja. bij elkaar zo'n ja. jaar of twintig, 25. Hoe kan dat aan de wieg van het minderhedenbeleid staan? Omdat de, Want overheid wel, nou, omdat de overheid dus wel verantwoordelijk was voor, de, voor het wel en we voor moeilijkers... en daar een heel systeem voor opzetten met commissariaat en Er zijn op een gegeven moment zijn er allerlei categorale hulpinstellingen uh, gekomen... stichtingen voor samenlevingsopbouw in de wijken. Uh, er werd gesproken met moeilijkers via kampraden, later via wijkraden... Dus er was een behoorlijke organisatiegraad onder moeilijkers. Met name door de, de wijze waarop de overheid met moeilijkers aan het praten was. Mm -hmm. uh, ja, maar er dus ging zo wat aan inburgering en ja, zo doen. Het, he, ja. Niet ja. het Urenburg, maar de maar heel lang is er toen ook gesproken over... hoe, hoe, kan, hoe kunnen moeilijkers invloed hebben op dat, op dat beleid? De, de discussie over... Er werd over moeilijkers gesproken, maar niet met moeilijkers... en niet door moeilijkers geadviseerd. Uiteindelijk kwam dat wel in de jaren zeventig. Dat inspraakprogramma moeilijkers was dat. Dat zou dus wettelijk worden geregeld. En toen realiseerde de overheid... maar wacht even, er zijn meerdere minderheden in Nederland... waar wij iets mee te maken hebben. Dus die wettelijke regeling kunnen we niet. Dus we zijn vervolgens zijn ze dus gaan nadenken... over het decategoriseren van het minderhedenbeleid. Want daar was, dat was de weg die man... De -ga decategoriseren. Dat betekent dat je dus niet per... Groep per categorie een eigen instelling inzet. En dat was dus wel het geval met, uh, met de, met, de Molukkers. Ja. En daar is men dus toen eigenlijk, dus juist door die lessen van die Molukkers, is men, is men daarvan afgestapt. Ja, maar wat jij in je oratie doet, is die Molukkers wel als aparte groep bekijken, namelijk ja. als, uh, als groep van. Militairen die in de, in, in de koloniën voor de Nederlanders volgden. Jij vergelijkt ze ook uh, in je oratie... met dezelfde soort groepen uit Frankrijk en Engeland. Die Gorkas uh, in Engeland en hoe heet ze in Frankrijk ook weer? Har Har Harkis. Ja. Algerije -Al -Al was dat. Ja. Uh, en Hamong uit uh, Indochina. Ja, en in hoeverre gaat die vergelijking op? Want volgens mij, Gorka's zitten toch nog steeds in het Engelse leger? Klopt. Het niet? Ja. Uh, uh, je hebt de oratie uh, gelezen. Ja. Daar heb ik dus ook gezegd dat uh, de vergelijking met Gorka's opgaat tot de dekolonisatie. En daar loopt het, dan loopt de vergelijking uh, tussen de Gorka's en Molukkers niet meer. En met de Harkis begint eigenlijk de vergelijking pas vanaf de dekolonisatie. Dus zeg maar de positie van de Harkis in postkoloniaal uh, Frankrijk... is vergelijkbaar met die van Molukkers in postkoloniaal Nederland. Ja, de hadden ook echt de naam vechters, goede vechters te zijn. Dat was het imago wat daarvan ontstond. En dat is hetzelfde als wat er bij de Gurkhas. En, en komende vanuit een bepaald, dus het, het recruteren van één van, uh, specifieke etnische groep binnen die koloniale setting. Nou, dat waren dus Gurkhas of dat waren dus in, in Indonesië dat uh, de is. Ja, want het hadden ze niet alleen aan de Nederlandse kant. Hè? Want ik begrijp uit jouw ook, ook dat ander... ze ook aan de ja, andere ja. kant meevochten. Ja. En dat Sukarno's eigen lijf had bijvoorbeeld ook helemaal uit Molukkars. Dat stond dus grotendeels uit Molukkars, klopt. Ja. ja. Waar, waar, dus, kwam, waar kwam dat vandaan? Die, die, die, is, is, zit dat in de Molukse geschiedenis? Wat? Die vechttraditie? Ja, die zit ook in andere groepen. Ook de Bananatonezen stonden redelijk bekend als, als harde vechters. Maar die Molukers, die hadden een extra imago gekregen... omdat zij in een soort frontlinie zaten, met name bij de, in de Atjai-oorlog. En toen ontstond er een soort in, image. En dat werd als een keertje versterkt... doordat uh, met name christelijke Molukkers uh, we werd geacht dichter bij de Nederlandse cultuur en dichter bij Nederlandse aan. En dus langer loyaal. Nou, je krijgt dus allerlei prachtige retoriek en ideologie. En iedereen gaat daar vervolgens naar handelen. Ja. Ja, Goed, laten nou, we even teruggaan naar die integratie. Dat heeft dus heel lang geduurd dat dat niet gebeurde. Op een gegeven moment, ergens in de jaren tachtig... krijgen de Molukkers zelf ook door... misschien moeten we naar een toekomst in ja, Nederland gaan kijken. Een heroriëntatie op de positie in Nederland. In, in, in de Molukken. Gaan ze vanaf dat moment als groep uh, uh, zich ook meer vereenzelvigen... met de rest van de Indische Nederlanders? Uh, nou, dat, dat is een proces wat veel later op gang komt. Maar, want de, tussen Indische Nederlanders en Molukkers... zat toch altijd nog wel een soort... Uh, Kloof, maar dat is de laatste tijd wordt, gaat men steeds meer met elkaar ja. optrekken. Nou ja, de, ik, ik, ik, zat, ik, ik kom uit Den Haag oorspronkelijk. Ja. En ik heb veel Indisch meegemaakt. En ja. ik ging ook wel naar de Pasamalem in de jaren zeventig. Er kwamen toen toch ook al wel veel moeilijker En Massada speelden ja, er en zo. Nee, dat klopt. Ja. Die, die komen wel. En dat. Uh, maar om nou, te zeggen dat daar een hele grote. Die vriendschappen die ontstaan wel. Maar er maar zit over, af en toe ook overal wat, wat wrijving tussen. Ja. En nu dus, hebben ze onlangs hebben ze hebben, hebben die oud militairen hebben eindelijk een soort van erkenning gekregen. Ja, en, okay. en die erkenning is dan ook alweer omstreden? Nou ja, die omstreden. ja, er zijn mensen die zeggen... het zijn oorlogsmisnadigers, die moet je geen eerbetoon geven. Uh, dat, was, dat was een beetje de reactie op, de, op dat verhaal van de krijgsmacht... van de inspecteur-generaal van de krijgsmacht. Omdat hij zijn eerbetoon wilde geven. Uh, en eigenlijk, in, in, in, als veteraan, ik ken het wat ze eigenlijk al waren. Dat, dat, dat verliep allemaal wat, wat rommeliger dan dat het zou moeten. ja. Ja, nou zijn de Molukkers niet het enige wat je bezig houdt. Ja. Je houdt je ook met Indische Nederland in het algemeen bezig. Volgende week komt er ook een boek van jou ja. uit over uh, Indische organisaties. De Indische en, Skyline. De Indische Skyline. En uh, daar, je schrijft ook dat de, de, de, de oud-Indië-Veteranen uh, en de Molukkers... eigenlijk toch ook tot die achterban behoren, hè? Ze behoren wel tot wat je zou kunnen zeggen, <coughs> Indisch-Nederland. Maar, maar wat ik in dat boek doe, is vooral kijken naar mensen... naar organisaties, echt van de Indische organisaties. En wat ik heb gedaan, is die, die organisaties beschouwen als een soort gebouwen... Van, zo als je van de buitenkant naar die Indische, Indische Nederland kijkt... dan maken die ge organisaties gebouwen, dat zijn de contouren. En ik ga er dan in en kijk kijk, wat zeggen ze nou over Indisch? En dan zijn er dan slachtofferorganisaties, Indische, vooral oorlogsellende. En anderen die zeggen Indisch is cultuur en dat is mooi en dat is syncretisch. Nou, dat, dat is waar dat boek over gaat. Dus dat typeert een beetje hoe het Indische voorgesteld wordt, gecommuniceerd wordt... Vanuit die organisaties. Goed, en dat boek verschijnt uh, volgend weekend. Friede Stijlen, bedankt voor je komst. Uh, veel succes volgend weekend met de presentatie van het boek. Uh, als gezegd, het heet Een Indische Skyline. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Ja, Europa, dat zijn commissarissen, commissies. Dat is heel veel vergaderen. En toch was Europa ooit een visioen. Een droom. En dat bedoelen we niet de naoorlogse, het naoorlogse visioen... van de gemeenschap van kolen en staal... maar we bedoelen het Europa van voor de oorlog... waarin gefantaseerd werd over een mooi, hoogbeschaafd Europa... dat door de moderne tijd onderdreigde te gaan. Ja, En over die Europese utopie schreef historicus Guido Verhengel... het boek De Zinus, toekomstvisioenen uit een verloren Europa. En Guido is hier. Guido, die, die toekomstvisioenen... over wie en wat hebben we het eigenlijk? Uh, nou ja, het gaat in de eerste plaats om een soort sociaal netwerk. Want ik wilde, dat vind ik zelf ook interessant. Die, hoe, die, hoe die interacties tussen verschillende figuren. Uh, dus ja, ik kan er wel allemaal gaan noemen. Maar laat ik maar beginnen bij één. Erik Goetkind, een Joodse filosoof, begin 20 e eeuw. Die komt uit een uh, zeer rijke, rijke familie van grote industriëlen. En die heeft het gevoel, nou het is een soort leegte. De moderniteit heeft een geestelijke leegte gebaard. En uh, die, dat, uh, ja, die rijkdom doet hem eigenlijk niks. En eigenlijk, hij gaat op zoek naar geestelijke leiders... die uh, Europa vorm kunnen geven. En wat ik in het boek gedaan heb, is eigenlijk... ja Erik Hoetken een beetje volgen. En hij was vooral marginaal, maar hij zoekt vooral... om grote geestelijke leiders uit die tijd. En hij vindt eerst uh, Frederik van Ede op zijn pad. Uh, nou goed, die hoef ik misschien niet eens te introduceren. Een Nederlandse schrijver, utopist, psychiater, van alles... Um, daarmee wil hij dan een soort bond van uh, Europese geestelijke leiders uh, oprichten. En een van de mensen die daar ook uh, bij betrokken wordt is Wassily Kandinsky, de uh, Russische schilder. Ja. Die op dat moment in München zit, dus ook een belangrijke rol speelt in de Duitse intellectuele kringen. Um, tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt hij uh, veranderd. Goedkind, zelf Joods, verandert in een enorme nou ja, radicale Duitse nationalist. En in de jaren 20 en 30, dan volg ik hem nog steeds... wordt hij eigenlijk ja, tegen Willem Dank heel erg euh, nou ja, goed in een hoek gezet... vanwege zijn Joodse identiteit. En in die tijd laat hij zich vooral leiden door de ideeën... van een nogal merkwaardige en angst goeroe euh, in, in, die in Londen woont. En dat is Dmitri Mitrinovic, die uit het voormalige Oostenrijk-Hongaarse Rijk woont. Kwam en euh, nou ja, goed, die... Euh, een, een nieuw Europa voor ogen heeft waar die zich uh, sterk door laat beïnvloeden. Ja. Laat, laten we even proberen te benoemen wat die, wat die mannen, want we kunnen ze niet allemaal noemen en ook niet dieper op ingaan, want dan nee, kunnen precies. mensen beter het boek pakken. Maar zeker, wat, zeker. wat is nou wat ze bezighoudt? Er is kennelijk iets waarvan de gemiddelde huistuin en keuken op een Europeaan moet worden gered, hmm. namelijk van de, de, de moderniteit en het gevaren van de moderne wereld. En dan gaan ze, wat, wat, wat zoeken ze dan? Wat, waar, waar moet men precies van gered worden? en wat kan Europa dan worden in ja. hun wat voor plan hebben ze Ja. Nou dat, dat idee van geestelijke leegte is heel erg belangrijk. En dat heeft terug te maken, goed, uh, industrialisering, urbanisatie, alles uh, gaat goed. En nou, een goed, kind kwam uit een rijke familie, dus hij had niks te klagen wat dat betreft. Maar dat gevoel dat er is, we, misten, we missen bezieling in Europa. Een ziel okay. van Europa, de geest van Europa, het, de diepere betekenis van Europa. Nou goed, in die chaos, om begint in een stil. En Berlijn was een stad waar heel veel gebeurde. In chaos zoeken mensen altijd naar sterke leiders. Dat is natuurlijk iets wat we ook kennen van de 20e eeuw. Uh, maar het verschil met wat wij associëren sterke leiders nu met nou goed, macht... en, en, en uh, marcheren en uh, militair vertoon. Maar wat hij bedoelde was niet een sterke leider in de zin van macht... maar een sterke leider in de zin van geestelijke grootsheid. Nou, yes. Dat is eigenlijk de bedoeling dat Europa zijn geestelijke grootsheid hervindt... en daar moet die leider voor op staan. Ja. Is, Kunnen we het ook zien als, van we hebben het over die we hebben het altijd over Europa van na de oorlog... maar hier hebben we het over het idee van één Europa... min of meer, na de Eerste Wereldoorlog. Dus jij in jouw boek laat je zien... dat dat idee eigenlijk al veel ouder is dan wij denken. Mm -hmm. En heeft dat dan ook te maken met, aan, met twee dingen? En aan de ene kant de angst voor het opkomende patriotisme... en nationalisme wat om zich heen slaat. Mm -hmm. Europa is het antwoord. En ook misschien al wel angst voor opkomende grootmachten. Waar, waar komt het, als je het op die manier naar kijkt... waar komt het vandaan? Ja, je kunt... er op twee manieren naar kijken. Ten eerste, die Eerste Wereldoorlog is natuurlijk een enorm trauma. En ook een trauma die te maken heeft met nationalisme. Dus voor de Oorlog, voor de Eerste Wereldoorlog... had je nog een merkwaardig soort internationale visie op nationalisme. Dus euh, bijvoorbeeld dat zie je ook bij Goethe. Die zei eigenlijk, de Duitse ziel, de geest van Goethe... is goed voor heel Europa. Dus de Duitse grootheid, daar kan heel Europa nog wat van leren. Dus er bijna een soort internationaal idee van het nationalisme. Nou, na de oorlog blijkt dat was toch niet zo'n heel goed idee. Dus dan krijg je inderdaad mensen die dat nationale willen overstijgen... naar een groot Europa. Wat niet wil zeggen dat de gros van de mensen nog steeds blijft hangen... in het nationalisme voor de oorlog. En dat ook nog steeds feller gaat verdedigen. Um, en uh, dat interbellen... Europa, dat is interessant, want het heeft eigenlijk twee kanten. Enerzijds is het heel erg dat naar binnen dat sombere, van we gaan ten onder en nou, hoe het? Spengler en de ja, al, ondergang aan het oude Alles gaat elkaar in de weg. Ja. En we, we gaan ten onder. Je hebt de, uh, het, de communisten in het oosten, de kapitalisten in het westen, we gaan ten onder. Tegelijkertijd naar buiten toe is het een heel erg uh, um, een, een, een enorm arrogant uh, um, werelddeel van, nou goed, we kunnen Afrika exporteren, het kolonialisme is nog steeds heel sterk. Dus het is een soort twee die een beetje schizofrene is. Enerzijds, we zijn, we zijn heel slecht, alles gaat mis, we hebben geen toekomst meer. Anderzijds, we staan nog voor, voor enorme groei. Maar is, cultuur... is dat dan echt tegelijkertijd? Is het niet het verschil van de, de, de Roaring Twenties, dat dingen nog goed gingen... en de beurzen nog omhoog en de, de depressieve jaren dertig? Is ook het verschil in die twee decennia? Ja, dat is natuurlijk waar. Je hebt natuurlijk het Europa-denken in de jaren 20, want in 1923... als inderdaad het Rijnland bezet wordt, dan uh, ja, is alweer snel spanning... van nou goed, we gaan... We slippen weer de nieuwe oorlog in. Dan uh, heb je van die denkers als Kaunova Kalergi. Die is ook wel enigszins bekend bij. Uh, bij nou goed. Leg toch maar even uit. Uh, uh, ja, dat was een Oostenrijkse-Hongaarse uh, graaf. die in later Tsjechoslowakije kwam. Hij was half Japans, half Oostenrijkse. Hij was trouwens een echte cosmopoliet. En die in 1923 zei: ja, ja, we moeten dit Europa redden. Want anders dan gaat het weer helemaal mis. Dan komen we in een Tweede Wereldoorlog. Hij had een. Ik denk dat hij een goed voorbeeld hiervan was. Hij had enerzijds had hij een enorm nostalgisch, conservatief beeld, wat gebaseerd was op dat oostenrijk hongaarse Rijk, waar hij zelf uit voortkwam. En anderzijds ja, dus de, de grootheid van Europa moet opstaan. Nou, en dat heeft, daar heeft hij ook wel mensen mee beïnvloed in de jaren 20. En je hebt gelijk inderdaad, nou ja, vanaf 1929 en na de beurskracht in het begin jaren 30 dan. Uh, laat ik zeggen, het verdwijnt niet, maar het verdwijnt op de achtergrond... omdat er nog weer ja. luidere stemmen ja. te horen. Maar er is dus een gedachte bij een aantal van dit soort mensen... Mm -hmm. wat eigenlijk één Europa zoekt. Europa heeft een missie, heeft een beschaving, heeft een hoge cultuur, een ziel. Mm -hmm. En daar moeten, we, daar, moeten we, daar moeten we gaan kijken. En dat zijn bijna allemaal mensen die achterom kijken. Het is een soort, mm -hmm. dat middeleeuwse christendom... het is allemaal ja. terugkijken naar een soort... bijna nostalgisch programma voor een toekomst. Dus eigenlijk kansloos. Ähm, uh, ja... Ja, kansloos. Ik denk dat het uiteindelijk niet zou lukken. Ik denk niet dat we een Europese gemeente van kolen en staal... in interbellum hadden kunnen verwelkomen. Wat dat betreft, dus als we het op een pragmatisch niveau kijken... inderdaad kansloos. Um, maar dat verlangen naar het... Um, bijvoorbeeld dat katholicisme, wat je noemt. Er waren heel veel van die nieuw bekeerde katholi katholieken... In, in Frankrijk vooral, en uh, voor de oorlog. Um, sommigen waren enorm koloniaal, antisemitisch. Uh, het was allemaal niet heel erg uh, politiek correct. Sowieso dus is het lastig met interbellum mensen te vinden... die helemaal zuiver op de graat zijn, wat dat betreft. Um, maar uh, dat, dat idee van een soort rijk... Wat, wat gevormd wordt door één gemeenschap... die ongeveer precies hetzelfde over nadenkt... dat organische, dat moet dan groeien als een... dus niet van bovenaf opgelegd... maar dat moet groeien vanuit kleine gemeenschappen... die groter worden en groter worden. En dat is een soort uh, katholiek uh, ideaalbeeld, zeg maar... terug naar de middeleeuwen. Dat is iets wat, uh, wat helemaal niet uh, verdwenen was... In de, in de geest van sommige van de founding fathers... van de Europese ja. Unie. Ja, ja, wat, wat het leuke is natuurlijk, als je naar je boek kijkt... dan is ergens een soort boodschap, vergeef me het woord... Uh -huh. dat Europa toen een visioen had, een droom... waar we misschien op die manier niks meer mee kunnen... of. Uh -huh. Of toch wel? Dat zou mijn boodschap zijn, bedoel je? Of... Nou ja, dat, dat zou je uit het boek dat, kunnen dat, halen. Wat heeft Europa weer behoefte aan een visioen? We hebben nu vooral uh, de kolen en staal en het pragmatisme en, mm -hmm. en, en het overleg. Aan de andere kant heb je natuurlijk het Europa van Pegida. Het Europa van, uh, hoe heet die, Victor Orban, die Hongaarse premier... die daar een christelijk Europa van heeft. Die mm -hmm. eigenlijk weer lijken te vissen in die vijver... Ja. die jij schetst in het boek van dat verloren Europa uit de jaren 20 en 30. Heeft Europa weer een nieuw visioen nodig? En hebben we dan wat aan die visioenen uit de tijd die jij beschrijft? Uh, nou, ik denk dat Europa het onmogelijk is om te denken aan één visioen. Dat lijkt me een heel slecht idee, één visioen. Maar één van de dingen die ik misschien wel... Dan, als we dan toch een boodschap nodigen... Uh, één van de dingen die ik nu interessant vind... is dat we naar verschillende soorten visioenen moeten kunnen luisteren. Want het idee, we hebben een heel dominant verhaal natuurlijk. Dat is het, uh, het verhaal van de Europese Unie. Nou goed, daar zijn voor- en nadelen voor. En dan heb je andere uh, tegengeluiden. Nou ja, je noemt Victor Orbán en zo... Um, wat mij fascineert aan Interbellum was dat het echt een slagveld van ideeën was. En dat, vond ik, dat vind ik zelf boeiend. Maar ik denk dat het goed is dat we uh, uh, die vele Europa's die er zijn... dat we die gaan daarnaar gaan luisteren. En dat mensen hun Europa's verdedigen. En dat bedoel ik dus niet mee van het Poolse Europa of het Hongaarse Europa. Maar... Uh, het Europa van gemeenschappen, het Europa van uh, li een liberaal Europa... of een, uh, een, een links-Europa, of een rechts-Europa, of een conservatief Europa. We moeten groter durven te gaan denken... of nou, met elkaar een debat over wat Europa is. Is, is dat wat je zegt? Ja, en vanuit, ook vanuit mondiaal perspectief kijken. Want bijvoorbeeld als we een discussie gaan hebben tussen uh, landen... dat is natuurlijk niet, niet, niet erg, maar dan kom je nooit verder. En dat past een beetje met wat ik net zei. Van Nou ja, goed, binnen, intern zijn we heel erg bezorgd over Europa... maar op mondiaal niveau, en dat was toen heel argant, maar mondiaal niveau vraag ik wel eens af, van wat heeft Europa de rest te bieden? Dat hebben ze wel, maar dat mag, mag ook wel een keer gezegd worden. Mag ik Alexander, ik heb, ja, oh, we hebben nog eventjes, dus je moet kort en krachtig ik, zijn. In, uh, waar ja. loopt de oostgrens van dit gedroomde Europa? <laughs> dat is een hele goede vraag, want uh, koudenhoven kaler wilde zeker geen uh, Russen uh, in, in Europa. Uh, Mitrinovic, de persoon die ik uh, heb behandeld in mijn boek... en die een grote rol speelt, die wilde eigenlijk dat... Uh, inderdaad vanuit zijn perspectief, vanuit Londen, zei hij... Engeland en Rusland moeten elkaar de hand schudden en uh, het nieuwe Europa scheppen. Waarbij het, uh, het, het, het, het, het westerse liberalisme een hand met de diepe, goedgevoelde Russische volksziel. En dat was zijn droom van Europa. Ja. Dus het was niet het kleine Europa, dat was een vrij groot Europa. Waar het oosten ook bij hoorde. Dus ja. Heb je dat goed? Ja. Oké, okay, ja. okay, Guido van Henkel, bedankt. Het boek heet dus De Zieners. De Zieners is uitgegeven bij Ambo Antos. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Zo na het nieuws, de pestribune met onder meer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 NPO Radio 1. De Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Shinky Knecht, we gaan de laatste bocht in. Shinky Knecht wil binnen door. Alle hoogtepunten van de Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Hier komt zijn kamer in een Olympisch Huppet. Okay. het op NPO 1 Televisie en op NPO Radio 1. een Radio Olympia, je met elke dag Radio Olympia. Kalijn aftrekt Olympisch kampioen En Knecht pakt het zilver voor Eddie Straat. Rechtstreeks vanaf de Olympic Oval in Zuid-Korea